That hadn't been done before. The little girl thought she wouldn't get caught, you see. She thought she'd get away with. nothing new You went out on me so other girls did it too True. little girl. It's all over for you. Een heus syndicaat, jawel, maar dan van het geluid. Het Syndicate of Sound uit 1966. En hey, little girl, aan het begin van het tweede uur van de zondagmorgen van ZVL. Welkom bij het tweede gedeelte, dus van deze show. Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. En in dit tweede uur natuurlijk nog meer lekkere muziek. Waaronder muziek van Tri Cold Train. Blijf luisteren, want er komt heel veel moois aan. That's buitenaardse ja, belevenissen van Rob de Nijs hier in de show. Dolle Donnie, jawel natuurlijk. En Chai Coltrane met Thunder and Lightning. Uh, een zangeres die nog steeds zingt Hoewel ze behoorlijk op leeftijd is. En uh, nog altijd actief is in uh, het circuit van de kerken, zou je kunnen zeggen. In een ogenblik, dan, ja, een ogenblik over dik een kwartier, een uh, reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan de mensen op straat, wat is het gekste wat u heeft gegeten ooit? Hmm, daar komen hele gekke antwoorden op, want ik heb natuurlijk stiekem al vooraf geluisterd. En uh, er zijn best wel wat verrassende antwoorden. Dus blijf lekker luisteren, word deelgenoot van die antwoorden van de mensen op straat. In like that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 Don't go high. Ik ben zelf een grote fan van deze man, Michael Bublé, maar misschien jij ook wel, of misschien helemaal niet, zou ook zomaar kunnen hoor. En vind je het maar fijn dat dit nummer voorbij is, <laughs> maar ik vind het geweldig. Hollywood, Michael Bublé en Kim Appleby met haar tweede hit, Don't Worry, alweer uit 1990. Dat is lang geleden. Dus, uh, ja. hey, straks die reportage van Jeroen van Gent. Hè. Blijf luisteren, want het is echt een hele leuke reportage over ja, zaken zoals eten. Wat vind jij lekker? En wat is heel bijzonder? En heb je wel eens gekke dingen gegeten? Nou, nou, nou, nou, nou. En de antwoorden hoor je straks. En je hoort het al aan mijn stem, denk ik. Het is heel bijzonder en heel gek wat mensen hebben gegeten. En je zult er misschien bij schuddenbollen.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 Eigenlijk muziek waarbij je aan de rosé moet. Weet je nog? Of uh, toen de tijd in de jaren 70 en 60 uh, aan The Joint. Santana, Evil Ways. En verder een uh, lichtvoedig nummer van Cliff Richard. Congratulations. Was een vette nummer 1-hit ooit. Dus heb je dat weer. Over drie minuten de reportage van Jeroen van Gent. Ik kom daar zo meteen op terug. Want het is echt de moeite waard om naar te luisteren. Uh, maar eerst nog even deze van Your A Sweet Dreams are made of this. Mooie gouden herinnering. Vind je ook dit? Hier zo bij de zondagmorgen van ZVL. Ja, ik vind het wel hoor. Your red Mix inderdaad met Sweet Dreams are made of this. Um, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. We eten een berenklauw, maar varkenspoortjes vinden we hier maar niks. Niet erg culinair onderlegd is lekker meestal ook een toevalstreffer in Nederland. Johnny de Boer, je weet wel, de beroemde kok was hierop een fijne uitzondering met vele volkomen nieuwe gerechten. Wat is nu het gekste uh, gerecht dat u heeft gegeten? Ja, want uh, er zijn ook wel hele gekke gerechten. Misschien merk je dat wel op vakantie. Jeroen van Gent ging de straat op vroeg het u en hier zijn ze antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende. Het gaat, niet, het gaat niet over oorlog of politiek of zo. Niks te koop. Nee, man bij het hond vragen. Ik heb twee van die vragen. Nou, doe maar hoor Jij zal zo gaan proberen. Wat is het gekste dat u ooit heeft gegeten? Wat is het gekste dat u ooit heeft gegeten? Dus je zegt van nou, moet ik hier nou mee? Ja, dat, is, ja. dat zou ik echt niet weten. Dat zou ik niet weten. Spaghetti? Spaghetti? Ja, zeg maar wat, je. Ja, dan krijg je moeilijk naar binnen. Ja. Wat is het gekste dat je ooit hebt gegeten? Oeh. Kijk, dat is trein, hè? Ja. ja, ik zou zeggen een oester, maar die vind ik wel heel lekker. Ik denk oester. Ja, dat is een beetje glibberig en zo. Ja, een dat... beetje glibberig en slijmerig. <laughs> ja, lukte dat een beetje dan om de binnen? Ja te hoor, zeker. Ik vind ze nog steeds heel lekker, maar ik vind ze nog steeds wel heel gek. Ja, daar zit wat in, dat is maar ja, ja, klopt. Ja, het is ja, glibberig. Glibberig en slijmerig. en het, het smaakt uit de zee. Ja, maar wel lekker toch, hè? Ja, ik vind het wel heel lekker. Oké, okay, want ja, je, je moet er precies van houden inderdaad. Nee, ja, je moet er wel van houden. Uh, het gekste. Insecten, man. Ja? Ja, in Afrika een keer. Hé. Hey. Ja. Ja, dat is best wel gek. Dat was wel gek, ja. Tot nu toe. Tot nu toe wel, ja. Hoe smaakt dat? weet ik niet meer. Nee, nee, weet ik niet. Verdrongen? Ja, verdrongen, ja. Nou, was het vies of zo, ja? Uh, ik weet het niet meer. In weet ik alles, dus ja, ik weet niet meer precies hoe dat, uh, hoe dat uh, was. En was dat dan een gerecht of waren het gewoon losse insecten? Of? Losse insecten. Losse insecten. Ja, losse insecten? Dat was waarschijnlijk gewoon om te proberen of zo dan? Ja, ja, ja. We waren gewoon een soort kamp of zo. Toen kregen we dat voorgeschreven. geschreven. Yo, je was in Afrika dus? Ja, ja. Waar was het? Uh, Tanzania. Oh ja, oké. Okay. Dus wel best wel ver van hier. Ja. ja. Nou, je kunt hier in restaurantjes best wel gekke dingen eten, maar Tanzania insecten dus? Ja, voor mij wel. Tenminste, kregen we daar van voor mij voorgeschreven. Dus. Eten ze dat hoor? Voor mij is het een Afrikaans gerecht of zo Ja, ik weet het niet. Ik kom er niet vandaan. Dus. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Wat is het gekste dat u ooit he hebt gegeten? Het Struisvogel. Struisvogel? In Afrika. Oké. Okay. Ja, daar is het gewoon uh, kip. Grote kip. Grote kip? Ja. Dus dat heb ik lekker gegeten. En toen de tijd waren we met een heel uh, reisstel vanuit allerlei richtingen van de wereld. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ja. En dat Oeh. heb ik geprobeerd en het smaakte inderdaad een beetje als kip. Het is alleen wel donkerder, geloof ik, hè? Uh, dat weet ik niet meer. Dat is, dit is bijna 22 jaar geleden. Oh. Dus dat is niet meer heel erg in mijn geheugen. Wie ziet het tegenwoordig hier ook nu? Gek genoeg. Uh, ja, ik, ik vind um, wanneer er gewoon goed voor de dieren wordt gezorgd. Dan, uh, dan eet ik het graag. Maar er zijn ook mensen die graag bijvoorbeeld een stukje van hype proeven. Dan denk ik, ja, hmm. dan gaan we weer te ver. Eh, ik ben Arabisch. Ik praat een beetje in het land. Ja. Ik hou van eten Arabisch. Ja. ja maar pizza. Uh, koken. Ja, ik kom uit Syrië. Ah. Ja. En wat is daar een goed gerecht in Syrië? Eh, Damascus. Ja. Maar wat is daar een goed gerecht in Syrië? Een gerecht eten. Eten. Wat is lekker eten in Syrië? Ja, veel eten Arabisch. Veel, ja. ja. ja veel. Uh, ik laat uh, eten van uh, Arabisch hier niet. Vlees, vlees uh, met schap, ja. Ah ja. ja. En wat? Ja, kunt u dat hier ook nog eten? Ja. Als u hier bent, ja, schapenvlees. Ja. Mijn, mijn porren eten. En Ramadan, ramadaan. Ook eten. Ja. Kom. Eet in Arabisch. Hè. Heel lekker. <laughs> maar wat is het gekste dat u ooit heeft gegeten? Jeetje. Wat een vraag. Ja. <laughs> nou, een levende schelp. Op de kust van Bretagne. Dat zijn een beetje drie. Ik weet niet eens wat de Nederlandse naam. Maar dat noemen ze een briniek. En die haal je van de rots af en die eet je zo rauw op. Dus dat is denk ik ja? het gekste wat ik kan bedenken. Is dat de bedoeling echt, Ja, ja. ja. En dat heet ja. een bruniek, maar ik weet niet hoe je dat in ja, Nederland het Nederlands zegt. komt nu vaak terug. Dan heb ik dat, dat wel eens gezien. Maar... Je weet die Chinese hoedjes wel? Een beetje die puntige hoedjes? Ja. Nou, die schelpen zien er zo uit. Die zitten op de rots. Ja. En dan uh, haal je hem van de rots af en dan eet je hem zo uh, levend nee. op. Maar ja, in feite doe je dat met een oester ook. Uh, hoe smaakt dat? Ziltig. Bruniek. Een beetje taai, maar wel ziltig. Ja. En is het dan zo dat als ze dan gaan zeggen uh, dood zijn ze anders maken dan? Dat is dan waarschijnlijk het gegeven. Dat ge zou ik je niet kunnen zeggen want ja, ik heb, ik heb hem zo gegeten. Ja. En mij werd gezegd dat, dat dat hoorde dus dat je dat zo doet. Dus men uh, deed dat voor, men vertelde dat en heeft het ook echt gedaan. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat hoort er wel bij. Ja, vind ik wel. Je moet, moet je wel durven Geweldig. in je leven. Ja, ja, ja, Maar dit was zoiets, ja dat was puur in de natuur. Ik dacht ja, verser dan dit kan het niet zijn. Heeft u ooit iets raars gegeten? Kunt, kunt u zich dat herinneren? Uh, niet iets raars. Ik, bedoel, ik heb zelf in de horeca gewerkt, restaurants, dus veel geproefd, gegeten. Maar wat is er raar? Ik vind iedere dingen niet lekker dan raar. Wat is het, het, het, het raarste wat u ooit klaargemaakt heeft? Of, of niet lekker? Non. Nou, dan ik het, doe het nooit meer. <laughs> Zeeegelwold vind ik niet, gewoon niet lekker. Oh. Dat is niet mijn ding. Oh, nee. ik wist niet eens dat je dat kon eten. Nou, ja, ja. de buitenkant niet. Maar nee. Het is maar een heel klein beetje wat je kan eten, maar uh, ik vind dat... Nee, dat is niet mijn ding. En uh, dat verhaal van die soestram die, uh, die je wel ziet, uh, oh, die gefermenteerde haring. Juist, uit Zweden. <laughs> ook niks. Dat, dat ruikt zo sterk. Ja, en het smaakt ook niet zo heel erg lekker. Oh, dat is echt zeg maar uh, ja, ver, bijna, ja, een beetje rot. aan het verrotten. Ja. Het is rot, ja. Fermenteren. Maar ik heb ook wel eens gehoord van een duizend dagen ei. Dat doen de Chinezen eten dat wel eens. Zijn zwarte eieren, die laten ze eigenlijk fermenteren Fermenteer. of rotten. Ja. Dat zou ik dan weer niet doen. Nee, want dat gaat een, heel, een du, du, du, duizend dagen. Dat is drie jaar ruim ja. bijna. Ja. Nee, meer. Ja. Ja. Oeh. Nee, dat is wel heel... Uh, <laughs> ja. Maar u bent er wel benieuwd naar. Ik ben er wel <laughs> benieuwd naar, ja, ja, ja. Maar ik geloof niet dat ik het op, zou durven om dat te eten. Maar je hebt toch ook koeienhersen op? Je hebt toch vele dingen op? Koeien wat? Koeienhersen, oh. dat zijn bijvoorbeeld... Um, hoe noem je dat? Dingen ja, kalf, die. Kalf dat. Kalfhersenen. Dat is voor mij niet heel anders, maar... Hersenen. We hadden het was, een restaurant waar we eigenlijk. Probeerden zo zoveel mogelijk dingen die, die je normaal niet eet, toch te gebruiken. Als in kalswangen, varkenstaart, varkenspoot en dan nog iets van te maken, zeg maar. Oké, okay. ja. dat is bijzonder. Ja, varkenspoten, mm. ja, dat eten ze in Suriname. Maar. Ja, maar het wordt overal wel in verwerkt, alleen je ziet het niet als letterlijk als een staartje of als oh, nee, een poot. Dus nee. in die zin is het denk ik niet iets raars. ZV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 We'll zo'n one hit wonder zou je kunnen zeggen van Sheryl Crow je weet wel, een one hit wonder is uh, ja, een zanger, zangeres of een band heeft één hit en daarna hoor je er nooit meer wat van althans niet in Nederland en dat is het geval met Sheryl Crow jo, haar groot hit All I Wanna Do en Dusty Springfield ervoor met Sno uh, Spooky ik ga ervan stotteren zeg jawel, vanwege het gekke eten wat de mensen op straat hebben genuttigd oeh, ongelooflijk nou ja je hoort het allemaal hier bij ZVL. Dus mooie muziek en ook bijzondere muziek. Wij kennen natuurlijk de zangeres zonder Orbello, uh, zangeres zonder naam, sorry. Uh, en zij zong natuurlijk een fantastische hit, Mexico. Maar ken je het origineel? Nou, nee, hier is hij. Mexico, Los cantores mexicanos charros que saben cantar Que pasean por el mundo Sus lindas canciones, canciones de amor Sus guapangos y jarochos, Sus mariachis con sus ojos No olvidando las proezas de su raza de la y nación Tierra de sol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 Mi me no. <risas> te recuerdo con cariño. Sí, señoría. <risas> es un país donde los guates son amigos de verdad ico tierra de amores y yo al cantar canción de méxico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 Al cantar canción de México. México México. Ombrupset, fe. Paraguayos horen hier in de show, met Mexico uit 1961. En ze zeggen hier in de studio dat er ook nog oudere versies zijn, maar die konden we helaas niet vinden. Dus wij denken dat dit een van de oorspronkelijke versies was. Van dit wat we zo goed kennen van de zangeres zonder naam. Verder oh, horen hier Backstreet Boys en I Want It That Way. Alweer tegen het einde van de show. God, dat gaat de tijd snel. Dus, uh, maar we hebben nog. Geweldige muziek, tot besluit ongeveer. We hebben nog iets moois van The Cats helemaal uit Volendam. En ook van een miljoen jaar geleden intussen. Luister naar deze prachtige ballad Scarlet Ribbons. Ja, hartstikke dure muziek. Paling sound. Paling is niet meer te betalen ongeveer. Muziek dus van de Cats. Aan het einde van de show Scarlett Ribbons. Hey, ik ga er van tussendoor. Het is mooi geweest. Zo meteen het verzoek naar mijn programma. Je kunt nog verzoekjes indienen via onze website omroepzvl.nl. Ga naar verzoekje en typ daar je verzoekje in. En dan gaan wij daar zo meteen over een paar minuten al mee aan de slag. Nou... Voor mij zit het erop voor vandaag. Volgende week ben ik er weer bij leven en welzijn. En dan heb ik ook weer lekkere muziek voor je in de aanbieding. En natuurlijk ook weer leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Nou, en tot de sluit van de show. Een stukje christelijke geschiedenis van de EO. Tot volgende week.